De kwaliteit van de noodwaterkeringen is niet best. De vlak van het water zouden sommige waterkeringen het kunnen begeven. Bijna een derde van de ouders zegt minder te gaan werken door de bezuinigingen op de kinderopvang. Lijkt volgens GroenLinks uit onderzoek. De partij waarschuwt al langer dat met name vrouwen thuis komen te zitten omdat kinderopvang te duur wordt. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden volgens GroenLinks getroffen. Een derde van hen gaat minder werken. Bij hoge inkomen gaat het om een kwart van de ouders. Het weer bewolkt en eerst nog kans op mist. Later breekt de zon door en wordt het maximaal 16 graden. Morgen bewolkt en kans op regen. Dit was het NL. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Klaverpolder en Prinsenbeek. Op de A79 Maastricht Heerlen tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunderberg.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 To make things Forget, but I don't know your name. wish your hands, but I don't remember when. I know you like me too. I know you like me too. So I tell you what's next. I know you like me too. Now is the time when I'm trying to tell me more. So, uh, we could stay here for a long time. She was never pretty, She was only young. She was never pretty, She was only young. She was never pretty, She was only young. She was never petted. She was only. Young. She was Het is tijd geleden deze plaat Ja, wat is het ook weer? Jamaica namelijk I think I like you too Maar ik weet het niet helemaal zeker You too Hebben jullie nog iets gehad? Huh? Nee, de weet laatste je? tijd niet volgens Nee, vroeg nou ook niet Nee ik, ik, ik krijg geen moment. Ik denk van oh, die hebben nog nog niet gehad of zoiets Ik het ben is... er nog hoor, ik ben niet weggegaan hoor. Nee, nee, wees gerust Nee, en Wacht uh, even ik probeer al een uur lang weg te komen, maar die van mij, die doet het weer niet natuurlijk. Nee, ik merk het. Het wordt Zo tijd voor uh, een nieuwe auto. marktplaats Het voor een nieuwe auto gewoon. Ik heb, ik heb een uh, Britse bericht, het, uh, voortaan wordt het oudste kind van de Britse koning of koningin de troonopvolger. Ja? Ongeacht of het een man of een vrouw is. Dus, dus bij het is wel een luxe iets, hè. Want, ja? Uh, het, het blijft natuurlijk raar dat uh, Elisabeth dan zo lang op de troon blijft. Als dat dan niet zo mocht, waarom is zij er dan wel? Dat is dan de vraag. We gaan echt straks in één keer van een bejaard iemand naar nou gewoon iemand die 17 of 18 is. Ja. Wees in Engeland, hier in Nederland uh, niet, maar goed. Ja, De leiders van de 15 voormalige Britse koloniën hebben hier gisteren mee ingestemd. En Cameron die wilde dus de wet wijzigen, zodat jongere zonen niet langer voorgaan op oudere zussen. En nou uh, ja, het is gelukt. Maar uh, daarnaast heb ik ook nog andere berichten over. Brittannië, dat de, de Britse regering overweegt om de klok één uur vooruit te zetten voor een proefperiode van drie jaar. Dus dat ja, nu, zodat Groot-Brittannië dezelfde tijd zou gaan vullen als het grootste deel van West-Europa en dus van Nederland. Ja. Dat is heel apart, hè? want ze willen dus eigenlijk dus nu, uh, nu de, de klok niet terugzetten en uh, ze zeggen dat het uiteindelijk winst op gaat leveren, maar er was gisteren een hele special op tv. Ik weet niet ja, of jij het kan zien. De rekenkamer. Ja, ja. Over die koeien. En dan denk ik van He, het scheelt 15 liter per koe. Per, uh, he, en het scheelt dan uh, zoveel miljard. Of miljoen. En dan denk ik van jongens. Wat doen jullie nou moeilijk. Als jullie nou gewoon... Iedere dag de klok een kwartier terugzetten. dan heb je er dus helemaal geen last van. Nee. En juist. dan hebben die koeien er gelast van. en je hebt zelf als boerder ook minder last van eigenlijk. Nee, maar het is allemaal natuurlijk ontstaan. omdat we eerst dacht dat het namelijk. Eh, geld zou opleveren. En mij toegevend hebben we dat losgelaten. want het leverde geen geld op. Het zou meer genot opleveren. Maar we leven in een maatschappij waar het ontzettend kritisch is. Eh, crisis ja. is. En dan gaan we iets doen omdat het voor het genot. Denk nee, maar we nou... zijn het zo gewend. Maar ik, ik moet zeggen, zomers is het natuurlijk wel. je geniet meer van je daglicht. Want vroeger was het dan zo. Dan kwam je de kroeg uit. En yeah. dan was het al bijna licht. En dat is niet prettig. Dus voor de kroeggangers is het erg prettig. Oh, je zou het ook bekijken. Ja, ja, want je komt dan de kroeg ja. uit. En, dan, en dan, dan zie je elkaar... Als je nog een beetje een uurtje licht te hangen. Ergens tegen een hek aan of zo. Ja. Gezellig. En je kan geen afscheid nemen. En het wordt daglicht. Dat je denkt... Wow, ik ga naar huis. En dan, heb je gewoon, dan valt het weer mee. Ja. Ja, ik, ik weet het niet. Zo kijk ik hier niet tegenaan. Nee. Nou ja, ik, dit, dit, ja. ik heb het ook gevolgd dat de rekenkamer... Het, het kostte echt heel veel meer hè. hartinfarcten die kwamen door... Uh, ja, de, dat mensen de te laat kwamen. Dat is alleen het voorjaar. Het najaar niet, want dan zijn ze ruim op tijd. Nee, maar als je het gewoon allemaal hetzelfde houdt... kan het gebeuren dat soort dingen niet. Mensen moeten zich aanpassen. Het, ja, uiteindelijk kost het heel veel geld en heel veel frustratie. En uiteindelijk uh, schiet er dus weinig mee op. Het op heen Ja, ik vind het heel moeilijk. Ja. Laten we het gewoon uh, houden zoals het is. Dus. Nou, ik vind het niet erg. Nee? Maar ik, ik moet dit voor je wel even wennen, maar ik, ik, ik vind het, ja, je krijgt het dan weer als cadeautje. In, in, morgenochtend, of morgen heb ik dan echt zo, oh heerlijk, en dan moet ik maandag werken. En dat ik denk van, oh, dan moet je eigenlijk gewoon een beetje automatisch op tijd wakker En dan heb je nog even, mag je omdraaien, dat is toch wel heerlijk. Ja. Oh, oh yeah. nou, maar is het is voor. hetzelfde als de strakke schoenen aandoen? dat is ook altijd lekker. Dan heb je altijd pijn in je poot en als je ze uit doet, dan denk je, ja lekker. Dat vind, vind ik een goede vergelijking. Ja, daar kan je het mee vergelijken. Doe het een paar keer en heb je hetzelfde idee. Ja. Het hand. Ik vond het wel grappig dat die boer. Ze ging Met de twee gingen ze naar een koe melken, even met de hand. En, uh, ja. Ja, die, die boer kon natuurlijk veel beter melken dan die andere. En die maakte er bijna een cappuccino van. Die boer zo hard trok je aan die penen dat het ja. allemaal ging schuimen. Moment, nou, Proost, hè, Proost. En toen wilden ze ervan drinken, zegt die boer tegen die, die interviewer. Drink er maar niets van. Hoezo? Ik weet wat erin zit. Ja? Hè? Ja, ja, ik ben niet zo'n melkdrinker. Hè? Wat is dit nou weer voor raar allemaal? Jezus, Nog oh, zo gezegd, geen babbele ja, ja, precies. Ik moet zeggen, die koeien die zien er wel altijd heel lief uit. Ik heb nog nooit echt een koe geknuffeld. Nee. Maar ik vind ze, ze, ze hebben wel iets heel liefs, vind ik altijd. Ja, het, ja. nee, ze gaan gewoon ook gewoon door. Ja. Hè? Dat vind ik wel, wel mooi. Pas geleden kwam er een kennis van ons toe die zegt: van... Ik ga naar de boerderij. Oh, wat leuk. Wat ga je doen op de boerderij? Ik ga. Varken knuffelen. Va oh, nou, dat blijkt alweer Het ja, minder, minder. Het is wel weer minder, maar goed, ja. Hij zei dat hij dan toch wel heel veel dingen uithaalde en zo. Het tweede gedeelte van het radioprogramma duurt tot tien uur, dus hou vol, voordat je weet ik zit al bij voorbij. Ja. Voordat je weet, zit die jaren zitten, een beetje daar Hoe kom ik hier nou terecht. Hoe kan dat nou in één keer zo maar? Gisteren was ik nog aan het werken, nu zit ik hier. Wat hebben we hier voor muziek? Jump the Giant, my buddy. Fantastische plaats. En die muziek kan je verwachten hier in de zaterdagmorgen. Young the Giant en uh, Timmeren redelijk aan de weg. Er zat natuurlijk een andere hitsing met uh, Apartment. En dit is een laatste uit My Body, My Soul. rukken roll op de radio. Wow, welkom bij dit uh, toepakleefd Clift. En het zal weer heerlijk wakker worden. Ja, ik dacht het wel hè. Ach. Kwart over negen. Morgen is het namelijk kwart over acht. Ja, dat is waar. Ja, dan is het ook gewoon lekker licht. Ja, dat is wel voor. voordeel. Ja. En ik, ik ben toch weer zo uh, terug, dat ik mezelf. ook mijn een fototopsel die bij me hebben. Af en toe heb je van die mooie plaatjes hier met dat uh, gasthuishofje. Oh ja. En dan staat het in het warme ochtendlicht, maar het zonnetje is nu weer eventjes weg. Maar dat, oh, daar word ik altijd zo vrolijk voor. Ja, wat ik wel vrolijk van. Oh. Nou, heb je nog echt, dat je denken? Uh... Ja, ik heb wat minder vrolijk nieuws. Want een Amerikaan heeft gisteren had zelf een guillotine gemaakt. Oh. En net uh, heeft hij dus per ongeluk met dat ding, heeft hij zijn rechterarm maar... arm... Een guillotine. Een guillotine? Of oh, is zal... zo'n hakmes. Ja? Hakbijl. Ja? Hij heeft dus zijn uh, rechterarm van zijn romp gescheiden met de stomme klop. Eh? En uh, hij heeft dus uiteindelijk uh, bij een medische kliniek om hulp aangeklopt. Ja, eh? en toen kon hij dus zijn andere arm niet vasthouden. Dus, uh, en die hebben ze naderhand in het struweel rondom de kliniek gevonden. Eh? In een, ja, de valbuil en de armlaag in het strudeel rond de kliniek voor urologie. Ja, ja dat is de verkeerde kliniek, meneer. De <grijg> man en arm zijn vervolgens naar het Harborview uh, ziekenhuis in Seattle gebracht. En, uh, ze gaan dus heel erg hun best doen om die armen weer aan te krijgen. Suffer! Wat zijn er foto's van? Wat zei je moeder nou toch ook alweer over spelen met uh, enge messen en zo? Doe nou niet. Als je het niet kan, laat het dan, hè? Ja, precies. Neem er even een cursus gewoon. Of uh, iemand anders? Oh. Nou ja, het is de hoop te doen dat ik over die flitspaal waar natuurlijk een bom aan gemonteerd zat. Waardoor is een van die uh, militairen, ja. geloof ik, of, of een politieagent, een hand is kwijtgeraakt. Dat is heel bizar. Nu voor Voorschoter hebben ze daar huiszoekingen huizzo gedaan. En daar hebben ze dus uh, een appartement gevonden met uh, daar allerlei verdachte uh, materialen. Ze hebben daar echt een grootscheepse actie gehad. Als ik naar één foto kijk, zie ik daar al plus minus 20 man staan daar. Zo. En uiteindelijk hebben ze een stukje verdacht vuurwerk gevonden. En verder ook nog een, pit, een, een pitboel. En ze vertrouwden niks daar. Ze hebben zelfs ook drie katten meegenomen. En Jodie, dat is namelijk de vrouw van een van de gearresteerde mannen... ...die heeft zoiets van, wat een overdreven gedoe. Mijn man schiet wel eens wat in de tuin, maar met een luchtbux. Een iets groter karbelie kar, kar, dan normaal. Maar hij lag gewoon bij mij in bed... Kaliber Kaliber Maar uh, hij heeft echt niet iets gedaan met, met, met, uh, met explosieven bij een flitspaal oh. Maar goed, ze hebben dus wel even drie hele verdachte katten meegenomen Dus die gaan ze nog even onderzoeken Want voordat je weet, zo'n kat kan toch anders uitpakken natuurlijk Voordat je het weet is het toch uh, een uh, heftig hond <laughs> Zijn al die bril niet op moet, je even schudden krijg je die andere bril hè? Oh. Nou, ik vind het echt, uh, ja, genant. echt dat Echt dat, dat, dat je zoiets bedenkt ook Echt Munitie aan een flitspaal. Ja, maar ja, dat ze er ook helemaal in gaan klimmen en zo. Ik denk, we, we, we zijn ze bezig gewoon. Nou ja, goed. Ja, nou ja. Flitspalen. Ik oh, bedoel, dan die het, zijn niet zo heel hoog. Het is ook achterhaald ook. Het is al zo vaak bewezen dat het gewoon helemaal niet helpt tegen hard rijden. Alleen maar frustraties opleveren. Ja, nog even, de, nieuw, de nieuwste auto's zijn en elektrisch. Ja, die ja. kunnen al niet harder dan 100 volgens mij. Nee. Als we daar naartoe gaan, is het klaar. Maar ja, dat gaat de overheid weer zoveel geld schelen. Dus dan gaan ze wel andere dingen bedenken om je te beboeten? Ja, dat Want uh, het geld. We hoorden gisteren. Ook dat de A8 of zo, volgens mij was het zo van... ...daar waren allerlei verkeerstoestanden uh, waardoor het verkeer minder hard reed. Ja. En dat het uh, had ze iets van 5, 6 miljoen geschild aan inkomsten. Ja, dat moet toch weer ergens anders vandaan komen. Ja, dat moet dus zeker. straks gaan komen. ze uh, inderdaad de rioolbelasting omhoog gooien... ...want ze vinden gewoon dat de mensen te veel zitten... ...en daardoor te vaak naar het toilet gaan en daardoor te veel uh, doorspoelen. En straks komt er een metertje op het toilet... Ja? En dan uh, gaan ze, nou, uh, fietsbelasting dacht ik zelf in de jaren. Of, of, of, of misschien dat het uh, plateautje waar uh, nummer 2 opvalt, ja? de grootte, dat die dan weegt en dat ze dan gaan kijken hoeveel je moet betalen. Jij bent echt helemaal een beetje... Uh, ja, ik ben ambtenaar. De grippe ja, prioriteit ik ben je echt helemaal kwijt ook gewoon, ja. hè? Ja. Oh, awesome. Nee, ik denk zelf fietsbelasting. In de jaren dertig had je namelijk ook fietsbelasting. Af en toe vind je nog wel eens die plaatjes op een rommelmarkt En dan staat er een fietsbelasting op. En dan uh, mag je één fiets gratis hebben of zo. Of twee fietsen moest je daarvoor betalen of Nee, dat zou in Nederland echt heel wat geld opleveren. Als zal het gewoon één euro per fiets zijn per jaar. Man! Ja, maar ja, dan kunnen ze net zo goed gewoon zeggen, als jij een fiets verkoopt, betaal je 10 euro extra klaar. Nee, nee, nee. Dan maar ben je, je klaar. Jij ja, moet ook heel veel tweedehands fietsen dat over. denk je wat de administratie dat is allemaal. Oh ja, die administratie. Ja, dat, de, de, dat is gewoon duurder, dus dat oh, werkt dat, niet. Dat, dat kost misschien dat me, me, nog het, het meeste geld. Dan kunnen ze geld. beter, ja, ik hoop niet dat dat gebeurt, dan kunnen ja? ze beter de BTW gewoon van 19 naar 20 procent doen, dan ben je ook klaar. Oké. Okay. Nou dat moet is ook weer eens makkelijker uitrekenen. voor mij als je nu echt een hele, hele rare belasting op een papier papiertje schrijft. Dat doe je in het kluis. En over tien jaar kijk je. En dan kijk je naar het papiertje en denk je van... Heel logisch die belasting. Ja, maar we kunnen misschien ook een prijsvraag uitdoen. Van wie heeft er nog goede ideeën om belasting te heffen. En zo dat het de juiste heft. Maar wel, het moet wel heel ludiek zijn. Ja precies. Oh zo, kijk, Oh in. wacht. Het is tijd voor de a team Ja, er is namelijk een band, die heet die A team Voort aan de E-team in in plaats van de gewone politie. Hé, hey, veel leuker. Dat zou ik nog ken kunnen. Uh, Ed Sharon. En uh, die heeft een plaat, die heet die a team White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling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 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. It's It's music the, the worst things in life, the world At Sharon and the 18. I love it when a plan comes together. <laughs> yeah, we don't want to go outside. Nou, genoeg. Ja, genoeg eten, dat weet ik al. Nou yeah, ik moet zeggen dat ik het regelmatig moet kijken omdat mijn kinderen natuurlijk in de leeftijd zijn dat je denkt van, oh, dat is toch spannende televisie en er vallen ook geen doden in, hè? Dat is altijd wel weer mooi. Nee, dat is waar. Ja, dit is altijd grote explosies, maar verder niks. En het is ook een stimulans om te knutselen. Want met bijna niks maak je echt een enorme. Ja, dat zit er ook nog in, dat was ik helemaal vergeten. Ja. Zelf zit ik te wachten dat deze... Dat deze namelijk nou weer op de televisie komt. Zo, ik ben zo groot. romantisch ja, uit... Oh, aangelegd dat ik gewoon hetje Oh, het Hotel had je kunnen ook. Dat zou wel ik Exciting. Exciting. En toen dacht ik mezelf... Toen wilde ik nog arts worden. Maar... Ja. Toen ja. ging ja. ik daar het voor informeren. Ik dacht van... oh, Dat duurt wel een beetje lang. Nou, ik denk... Ik denk niet dat ik het voor elkaar zeggen. Zo slim ben ik niet. Ja, maar je had toch zo'n geweldige... Uh, televisiefilm van die man die uiteindelijk in Amerika uh, echt een valse ja oh ja was dead die... was dat <coughs> en die, uh, die deed steeds alsof hij arts was en dat is gewoon gelukt dus als jij gewoon die witte jas aan doet en steeds in je nek en heel zelfverzekerd loopt ja <coughs> ga je gewoon die boot op ja en dan ga je gewoon Mm, ja, dat zou... Ja, maar ik doe het normaal man Oké, okay, sorry nou, Maar ik, ik kan had het altijd proberen Ik had altijd waar. proberen trok. <coughs> Het is uh, bijna half straks wat nieuws uit de show uh, uit, uit de showbiz in Zandvoort <laughs> Uit de Ja, ja Oh man, ik raak ik echt Ik heb uh, nieuws, nieuws over de showbiz in uh, New Zealand Nou, steek voor uh, vooral Want de premier John Key Die uh, was eigenlijk de bedoeling dat de Engelse Queen Elizabeth Want die was daar uh, op bezoek Ja yeah. En uh, die wilde hem eigenlijk wel ontmoeten En, en nog een aantal anderen Tijdens de officiële opening van de gemeene Bestop maar uh, hij heeft gewoon zijn tweede man laten gaan. En hij had zo van, nou doch, ik ga lekker naar, uh, naar de Hobbit. Huh? Want uh, de, de filmset van de Hobbit die ja? is dus op het eiland. En uh, dat is het eiland Matamata. Matamata. Uh, ja, de, hele duur, uh, de, de film de Hobbit wordt dan geschoten door de uh, regisseur Peter Jackson. En die werd al bekend door uh, de Lord of the Rings trilogie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die film gaat worden. Maar ja, hij uh, heeft kans dat hij natuurlijk misschien wel toch een beetje reprimande krijgt van uh, de koning, Maar hij heeft een mooi schijnt, want hij heeft 59% van de, van de stemmen gewoon, hè? Ja. En er staan 27 uh, zetels in de peiling van de linkse Labour-partij daar. Dus uh, nou ja, we gaan het merken. 26 november is uh, de verkiezing daar. Is ze wel heel erg oud, hè. 1976 Pas geleden was ze nou in uh, Australië <laughs> En Australië, Aus, Australische mensen waren heel erg blij dat ze op bezoek kwam. Ze zagen uh, die, dat, dat bezoekje als een beetje een afscheidstournee Want ja, wanneer gaat het er nog mee stoppen? Ik bedoel, bijna 80 en nog steeds echt actief dus uh, nou, ik vind het wel grappig dat die uh, uh, president uh, haar heeft laten schieten uh, uh, Laten schieten om op zoek te gaan naar Hobbitland Ik denk ja, ze zouden zo tussenpassen, is dus al die Hobbits Ja, ja, ja. Nou, Als we het toch over koninklijke bezoek hebben, jawel Beatrix, Willem-Alexander en Maxima zijn op Aruba te gast En ik hoorde vanochtend Radio 1 toch dat ze met je aangedaan was was bij een feest geweest en ze zei drie keer hetzelfde. Ik denk dat ze de even uit de losse pols wat probeerden te vertellen. En wat me opviel is dat de Maxima een hoed op had waar een gat aan de bovenkant zat. Dus ik denk die heeft waarschijnlijk toch ergens op de grond had. liggen in een hotelkamer en daar zijn ja. misschien toch wat ongedieren. En waarschijnlijk een gat in gevreten zo. En dan denk ik van, waarvoor zet je dan een hoed op? Een hoed zet je op om je te beschermen tegen de zon. Maar als de bovenkant van die hoed er afgehaald is, dan heb je er niks aan. Ja. Ik, ik ben nu even geschokt. Ik zeg dat ze ja? 76 is, die Queen Nee. Dus dat is helemaal niet waar. Nee, joh. 86. Ja, maar ik, uh, in 2008 is het 82 geworden, inderdaad. Dus ze is al 85. Oh, het is toch niet te geloven, zeg? 85 gewoon. Maar, nu, uh, maar ik, ik zie nou net ook een uh, artikel over Prins Charles. Die heeft dus uh, in 2009, zo ja? dus heeft hij een, een documentaire laten maken over zijn hele leven. Maar ik vraag me af of wij die wel eens in Nederlands gezien hebben. Prins Charles? En, ja, een, een documentaire van anderhalf uur waarin een openhartige prins te zien is. Die zich al tientallen jaren voorbereid op het moment waarop hij zijn oude moeder mag opvolgen. En hij zegt ook aanvankelijk wist hij helemaal niet dat hij koning zou worden of hij het leuk zou vinden. Maar ja, hij, wil, hij, hij vindt wel dat als, als zij dood dan moet hij het doen. Dat is zijn plicht. Ik heb zo hout toch lekker op. Oh, geef hè? meteen aan William. William. Oh nee, Harry. Aan Harry geven. Samen met, uh, met Kate. Ja. ja. En dan zorgt dat Pippa ook een leuke rol krijgt in het hele gehalte. Ge ja, nou, die wordt gewoon een ja, wow. Dat die ook af en toe met je in beeld komt. Want dan wordt het echt een hele leuke televisie nog. Ja. Want ik bedoel, uh, Harry of uh, William. Nee, welk is het nou? Harry, hè? Nee, William. Daar dat is hij is mee getrouwd. William en Kate. En uh, dat is leuk om naar te kijken. Maar als die Pippa zo af en toe door het beeld dan loopt. Dan dat is pas echt een leuke televisie. Dat kan ik erbij. <laughs> Straks verdienden uit de regio. Eerst even dansendje je bed. Want dat moet ook gebeuren natuurlijk. De Shaka's. En we the people, wij bepalen hier alles vandaag het CDA congres, wat komt er uit? Ah! Nou niet zo goed denk ik zelf. De Shakars en We the People. De magische muziekmix met Wilco en Jolande. Precies, dat je het even weet. Het is half tien geweest en om half tien altijd even, jawel. Dit is het Zandvoort Nieuws. Precies, Toebak leeft op de radio en Zandvoorts Nieuws. Kijk even naar mijn linkerhand en ja. je, daar, daar zit ze weer gewoon. Ja, ik ben er gewoon. Ja, wat heb ik nog allemaal voor nieuws? Uh, we hebben een nieuwe uh, wethouder in Zandvoort. Ja? En ik moet even die krant openmaken. Je moet de klant. Ik ja, begin ik alvast even. Op de avond van uh, zaterdag 28, 29 oktober... ...participeren een aantal Zandvoortse restaurants samen met de gemeente... ...aan een landelijke actie Nacht van de Nacht. Dat is vanavond dus. Tijdens de actie wordt uh, aangevraagd aan het belang van het duisternis... ...voor de gezondheid van mens en dier. De restaurants doen op uh, ludieke wijze mee... ...door Candlelight Dinner op deze avond aan te bieden aan hun gasten. De gemeente Zandvoort uh, zal uh, de uh, uh, aanschijnverlichting van het raad... Huisplein en de hervormde kerk uitdoen. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is echt heel romantisch. Gewoon alleen met kaaslicht in een restaurant te zitten. En ook de tip was gegeven van uh, zorg dat je... Uh... Aanstekers meenemen? Want die melders hebben in je tuin, dus dat uh, met, die, met die sensoren gaan. Dus omdat niet de hele nacht het licht aan is, denk nee? dat er iemand langskomt. Oh, ja. Zodat je daardoor gewoon minder uh, de nacht verstoort. Ja, dat is wel waar, want het is altijd wel leuk dat je dan altijd... Het licht in je tuin, maar het is helemaal nergens voor nodig. Ja. Komende donderdag, 3 november, is er een uh, afscheidsreceptie van wethouder Wilfred Tatis. Het is van kwart voor vijf tot uh, half zeven in de raadszaal van het gemeentehuis van Zandvoort, en dan kunt u uh, afscheid nemen en hem ook weer verwelkomen als raadslid, want dat is natuurlijk. Uh, hij gaat dus vanuit uh, het plus, gaat hij dus naar de raad. Oh, oh, hij is niet zo klaar. Hij is nog niet klaar met de politiek. Ja, hij wil toch nog wel uh, iets zeggen hier en daar. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ik had ook nog zo van, dat is wel heel apart. Er komt op 2 november komt er een gebedsdienst in de protestantse kerk. Om half acht en evangelist Jan Zijlstra die, uh, is daar de hele avond aanwezig. En daar kun je dus uh, bidden voor genezing en alles. Ik vind het heel apart en ik denk dat ik toch even ga kijken. Ja, ja wel leuk. Nou, ik heb nog een kerkelijk nieuwsje. Ja, doe maar. Doe meteen maar bij. Ja, de pastoor Dick Duivens heeft zijn afscheid aangekondigd. Hij, heeft, uh, hij wordt in januari 70 jaar en heeft de bisschop verzocht om met pensioen te mogen gaan. Hij heeft afgelopen zondag het, uh, het nieuws wereldkundig gemaakt tijdens de mis in de agatha maar ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het heel jammer. Uh, we zullen hem missen. Hij, uh, hij is natuurlijk bij veel uh, hevige momenten in mijn leven aanwezig geweest met uh, begrafenis, Er oh, ja. is trouwerij en al die ja. dingen meer. Dus ja, je komt hem regelmatig tegen. En ja, het is toch uh, gewoon een hele goede pastof, vind Nieuws. ik zelf. Zandvoort. Zandvoort doet uh, dit keer weer mee Aan het roze garnalenpellen In uh, Café Omsteed Voor ja, de finale ja. van de Nederlandse kampioenschap Garnalenpellen gehouden Vorige week, uh, Vorig jaar werd het kampioenschap voor het eerst gehouden En volgens de medeorganisatie Ian Bekelaar Was het een groot succes Er stonden ruim 90 mensen in de kroeg met een toch wat on, uh, ja, rare geur. Uh, Zandvoort heeft er uh, weer een evenement bij. Zegt hey, trots. Het evenement begint vandaag. Dus uh, zee, om, om, om, om vijf uur vanmiddag. Ja we gaan gewoon borrelen, ja. borrelen met een toosje garnade. Helemaal lekker. Oh. Jongens het, uh, het wordt weer donkerder. Maar we hebben morgen een uurtje over. Ja. Dus ik zou zeggen gebruik het uurtje. Duik je kledingkast in. Want op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november. Vindt weer de kledinginzamelingsactie plaats. Van Sam's kledingsactie voor mensen in nood. Je kunt dan uw goede nog draagbare kleding... ...schoezel en huishouders die ook ...schoezel is ook goed... ...in gesloten plastic zakken afgeven... ...bij de Agatha-Kerk aan de Grote Krocht. Dus nou ja, als je wil weten nog uh, hoe en wat... Uh, ...je hebt nog www.samskledingactie.nl Oké. Okay. Oh ja. Ja, want eerst uur ook al een uh, vuurtje. Nu heb ik weer een vuurtje. Bij een brand aan de woning aan de Rozen Nobelstraat in Zandvoort. Is zaterdagochtend, dat is alweer een week geleden trouwens. En een man zwaar gewond geraakt. De brandweer heeft de man uit de woning gehaald. En het slachtoffer is met een uh, rook-inhalatie. En ernstige brandwonden-inhalatie, sorry. Uh, aan het onderlichaam overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe de brand is nou ontstaan. Is dat, dat gaan ze nog even uitzoeken. Het zat echt zo heftig. Ik pas geleden zag ik weer wat beelden, want mijn uh, zoontje was ook bezig met een brandje aan het stichten en nou dat ging allemaal net goed, en toen he, heb ik he? hem ja. toch wat brandjes laten zien op YouTube om te laten zien hoe snel dat om zich heen grijpt. Hij was onder de indruk en ik hoop dat dat fikkie steken nu even van de baan is. Ja, volgende week zaterdag, dat is de nationale 50 plus dag en yes, ik mag nu ook meedoen. En uh, er, is, er zijn alle activiteiten in, uh, in de Stansortje Courant. Uh, er staat al wat je kan doen van 6 tot en 12 november. En dan zie je echt de, de zinderende zondag, de mooie maandag, de doedinsdag, de wauw woensdag, de retro donderdag, de fitte vrijdag en de snelle zaterdag. En uh, wat ik zelf fantastisch vind, van, uh, uh, je, er is ook een mogelijkheid om een uh, helikoptervlucht te maken hey, boven Zandvoort van 6 minuten. Het ja, is wel kort, maar ik heb ergens zo van wauw, dat lijkt me wel heel gaaf om te doen. Maar nou, dan moet je ook echt uh, even je webcammetje meenemen. Maar ja. misschien ga ik dat wel doen. Maar er staat van alles in de krant. De dingen die je gratis kunt doen, maar ook uh, die uh, panorama Zandvoort, uitzicht vanaf het hoogste punt van Zandvoort. Waar is dat? Ik, uh, ik ga echt kijken op de nationale 50plusdag.nl. Dus de 50 uh, is dus in cijfers. Ja? En uh, daar staat vast wel van alles in uh, waar het is en zo. Want het panorama Zandvoort, dat uh, trekt mij ook enorm aan. Oké, okay, nou, ik heb nog één laatste berichtje. Echt, dat moet ik even noemen, want ik heb echt heel veel respect voor deze man. Die heeft gewoon twee kinderen uit een bakfiets gered. Hij reed namelijk op de velstond weg. Stil? Oh. Nee, nee, nee. Ja. Knap hoor. Ja, precies. Oh, haal ze uit die bakfiets. Vanuit. Het is toch afschuwelijk gewoon die kinderen in een bakfiets? Nee, de bakfiets stond namelijk wel in het water in een sloot. Oh! Ja. En hij was aan het zinken. En er was een, nou, hij stond wel vast. Maar oh. een van die kindjes kon het hoofd niet boven water houden. En een ander kindje wel. Dus hij heeft een van die kinderen het hoofd boven water gehouden. Hij heeft de gordeltjes losgemaakt. En uiteindelijk heeft hij ze gewoon aan de kant gezet. Het, het water was reet koud. Maar hij zegt, ik zat vol met adrenaline. Ik was zo gefocust om die kinderen te bevrijden. En het, het is gewoon gelukt. Dat wordt een lintje. Was het een, uh, iemand in zijn antwoord? Of was een felsenaar. Een felsenbroeker. Broeken, velse broeken een velse broekse. Oké, okay. ja, oh, dat is een mevrouw. Zo ja, dat is een mevrouw. Zover het nieuws uit okay. Zandvoort. Respect, man. Oké, okay. oh, het wordt een even tijd voor de jolande keuze. Ja, mag ik me uitleggen? Ja, dat precies doe maar even Leg Ja, even maar uit. weet je nog uh, toen die grote hit van uh, Gerard Koks, ja? het is zo oh, ja. voorbij, die mooie zomer. Nou ja, die is nu, nu we naar de wintertijd gaan, is hij dus echt voorbij. Ik bedoel, ja. hallo, het is volgende week november. Ja. En de, de brug van de koud zit in de maand. En, uh, maar uh, hij heeft dus gestolen hè, van Jo Dacin. En hey, nou, dat gaan we hiervoor. Ja. Dus ze heeft een hele box mee en er zitten foto's bij. En die ga ik even bekijken. Ja. Even reuzen, dus oh, een reuze, misschien. Oh, in pain, se, se ressemble.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 Adieu qui quelquefois se passe un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose.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 Oh, aimé comme on sait t'aimer, comment se kiezen? Tout simplement, sans penser à demain. A demain, qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux, qui quelquefois se passent un peu trop bien. Histoire comme la nôtre, et de celle qu'on écrira jamais. Allons, petite, il faut partir, laisser ici souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café. Valt ons ook nog salut, les amoureux. On sait aimer, comment, ce qu'il veut. Tout simplement, s'enfranceren de maan. Pas de maan, dan toujours Tot ziens, j'en confondreer. Aux adieux, qui quelquefois se passent un peu trop bien. Ja, hélas de zomer is voorbij. Uh, het is ontzettend zo gedronken. We moeten even door. Uh... Sfeervol of zo ook, hè? Ja, heerlijk zeg. Heet je ook iemand Danzin? Wat is dit? Jo, uh, jo Dassin. Jo Dassin. Oh, dit is echt zo leuk. Dit is namelijk elkaar de jaren zestig volgens mij. Er zitten foto's bij, een hele grote box is dit. Ja, dit uh, is heel leuk. Ik heb in een, uh, een soort Lidl in, uh, in Frankrijk. Ja. In, uh, Clermont heb ik hem gekocht. Yeah. En uh, hij was 10 euro. En er zaten dus twee cd's in van hem. En, en dan al die foto's. Maar die zijn zo gedateerd. Want die man die is gewoon... Uh, uh, hij had een enorme hit in 1975. Ik bedoel, yeah. we zijn gewoon 35 jaar verder. Zeg ik het goed? 37 jaar verder. Dus yeah. die man is gewoon nu ook open, oud, weet je wel. En, uh, maar het is ook erg moeilijk om een foto te vinden van hem. Uh, want Hoe als je, je er doet. Dus Ik zie alleen die jonge foto's. Het is, zo, het is echt zo... Retro-porno om die foto's te bekijken, namelijk. Ja, het ziet er zo gelikt uit, ja, ik denk ik. maar ook dat is dan oh, zo gefeund, man. Je. Oh, ja, zo gefeund en een foto op een hele grote wagen in de woestijn. Of zingend met zo'n hele mooie oh. glimmende bloed staan. Of lopend langs het strand, weet je al zo ja, wel romantisch. Met, voor al die vrouwen die oh, daar in bunkeren. Ik ben geen homo, maar ik ga het worden, joh. Ik ja, ga het worden. Nee, nee. En één foto uh, dat je zo in zijn ruis kijkt, je denkt, oh lekker strak broekje heeft hij aan. Eén foto is echt het mooiste en die gaan we misschien hier wel aan de muur hangen. Dat is namelijk dat hij achter een stereo zet staat met twee platenspelers, twee cassettendacks en een bandrecorder. Oh, Ken je okay. ze nog? Ja. Oh, dat is echt top retro gewoon. En hier, die man is inderdaad van 5 november, oh hij is bijna, jaar van 1938. Dus hij wordt 74 wordt hij. Hartstikke idee. Ja, en nou. dat zeg ik hier afdeling gewenst. Ik ga even die afdeling open. Binnen ook open. bij TV Max. Ja. Denk ik zelf. Ja, ik, uh, ja <laughs> leuk. Ik moet hem een keertje uitnodigen. Ja. Oh nee, hij is dood. Wat? Oh, wat het, zijn, vandaar dat er geen oude foto's zijn. Hij wat? stierf ten gevolgen van een hartaanval tijdens de vakantie op Tahiti. In augustus 1980. En hij is, hij is begraven in het Hollywood Forever Cemetery in Hollywood. Dat komt flink aan. Ja. Maar hij heeft zijn, zijn bekende hits zijn dus Ocean's Lycée en L'été en Dien. Die heb ik ook wel eens meegenomen. En Salut les amoureux, eh, ça, ça va pas changer le monde. Oké, okay, tijd nog? voor iets anders. Als iemand dood is, ben ik er klaar mee hoor. Ja. Dat oh voor dood je ja. Oh, dan dus is, dus is, dus is hij niet oud geworden verdient hij nog met je geld? Want we afgelopen week hoorden we ja. dat Michael Jackson ontzettend veel geld verdient nee, na he, zijn dood. die man is gewoon maar 42 geworden. Dat is toch maar nee, maar nee, maar nee, maar Meen je het nou? Maar hij, hij is dus geboren in New York. Als de ja? zoon van Jules Lefebvre. En hij groeide op in New York en Los Angeles. Los Angeles, dat is toch wel apart. En toen heeft hij gestudeerd in Zwitserland. En blijkbaar, uh, ja, die, die, uh, het was een Joodse filmregisseur, zijn vader. Ik kijk naar die foto's en denk, deze foto's zijn er vlak voor zijn dood gemaakt. Want hier ziet hij er ook uit, alsof hij toch 41 is. Ja. Nou goed. Oh, dat is. Ik, ik ben toch een beetje geschokt. Ja, zover even wat uh, geschiedenis. Ja, ja, ja. Dus dat is, ook, uh, het is wel weer goed om te realiseren dat het le leven niet altijd maar doorgaat. Nee, dat nee. We wij hier allemaal commentaar uit. Spijt me. Nu, zo, ja, zeg. Tot... Sorry. Nou, uh, nog wat uh, andere berichten. Een Turkse reddingswerkers hebben vrijdagochtend een 13-jarige jongen gered uit de puinhopen. Uh, door de aardbeving natuurlijk in uh, ja. Turkije, ja, dat is vreselijk, is dat, uh, Irkes, uh, hij had daar namelijk 108 uur gelegen. En uh, ja, er zijn er meerdere gevonden. Ook een baby en een moeder en, en geloof ik ook gewoon oma. Die had, die had ook al bijna twee weken onder het puin gelegen. Echt, zo heftig. Ongelooflijk gewoon. Het, soms zie je ze daar bezig met die emmers. Dat je denkt van, ah jongens, het heeft toch helemaal geen nut. Maar het ja, heeft wel nut het dus. Het aantal doden is het gewoon opgelopen. Hier, uh, dat was gisteren, tot 523. Bij... En het erger vind ik dan ook weer dat je het nu dan hebt zo van... Uh, uh, dat je het dan bijna weer vergeet. Omdat je nu uh, over die mouwen hebt en zo. En ja. dan denk je van, het is toch erg. Die mensen hun hele leven staat helemaal op hun kop. Ja. En ook, ook bijvoorbeeld daarin uh, in uh, wat, nee, niet, nee, Thailand. Al die overstromingen. Er is een gebied zo groot als Nederland staat onder water. Ja. Dat, is, dat is geen tsunami meer. Dat is gewoon een continue overstroming. En dat is toch afschuwelijk. En als je dan als je zit in een interview. Daar, daar zit altijd toch wel een klein beetje een glimlach op dat gezicht. Ja, ja, ja, ja. Wat een doorzettingsvermogen ook gewoon. En, oh. Oh. Het is zelfs zo dat Thijsse zegt. Ik weg vind als het echt gaaf, dat eindeloze gebabbel op de radio. Ja, nu ja. val ik eindelijk in slaap. Weet. Ja, dan moeten we gauw een uh, strakke plaat draaien. Dan word Moet je weer een beetje wakker. Nou, wat zou misschien. Ik ben even helemaal uh, perplex gewoon. Uh, tijd voor muziek. Hebben we nog muziek in de uitzending? Jawel. Hier daar nog een plaatje straks aan tien. Natuurlijk hebben we weer Goedemorgen Zandvoort. De lijnen zijn weer oké okay bevonden. En ga naar Hotel Hoogland. Laat je informeren. De reflets komen uit Nederland gedaan. The Great Escape was one of the hit singles and this Tangle Up In love. Helemaal in elkaar verstrengeld. Wat does Rutte er now, kopen we weer? I to We moeten to be able to het spannend wordt. I don't have to turn with in my heart No, Wonderful, ja, dat is het. Fantastisch apparaat. Ja, dat is een apparaat wat je kan aanschaffen en daar kan je namelijk uh, je, je sperma mee uh, uh, testen. Dus een thuistester. <laughs> ja, dat is toch leuk. Tangled in Love namelijk. En dat waren de Reflets, een Nederlands beentje wat onder andere een hit had met uh, uh, A Great Escape. Je moet elkaar kunnen ruiken als het spannend wordt. We hadden het net. Nou gaat de verdarren. Ja, nou, goed. Uh, tien voor tien. Voor tien. Alweer. In het programma Toepak ja. Leef. Dat is geen Nou, ja. ik vind het allemaal wel meevallen. Want we hebben berichten dat je denkt, nou, kan ik toch een klein beetje om lachen. Nou, dit is niet echt een bericht. Maar ik, uh, ik had toch zo van, ja, we hebben natuurlijk de nacht van de nacht, hè, vannacht. Ja? Maar uh, dat komt natuurlijk ook. Het is natuurlijk maandag, 31 oktober, is het Allerheilige. Dus het zal ook morgen, het zal inderdaad uh, dat soort, hoe uh, uh, noem je dat, eh... Uh, er zou nee. over gepraat worden in de kerken en dat soort dingen. Maar het is ook All Hallows Eve. Hè, waar de, daar kom je vandaan. Wel eeuwse naam voor alle heilige avond. En het is wel een feestdag. He. Die wordt vooral in Ierland, in de UK, in de Verenigde Staten en Canada gevierd. Dus dan gaan dus al die kinderen dus weer langs je huis en de roepen trick or treat. Maar ik, volgens mij, uh, ik denk als jij in je Nederlandse verkleed langs de deuren gaat. Ja? Het, lijkt, het lijkt me toch wel heel apart om, om, om wel zo in je huis te zitten. En mocht er iemand aanbellen. Ja? En dat je dan gewoon heel eng open doet, weet je. <laughs> dat heeft ook wel weer wat. ja. Oh ja. Maar uh, ja, dat gebeurt ah. dus gewoon helemaal niet hier. He. Dat is heel uh, apart. Ja, volgens mij moeten ze bij jou niet aanbellen, dat gaat het volgens mij helemaal fout komen. Nou, ik was, afgelopen week was ik, uh, moest ik weer eens sporten. En na een half jaar dacht ik, nou, oké, okay, laten we sporten. Nou, ik heb natuurlijk allerlei vrouwen sporten gedaan. Op een gegeven moment denk ik, weet je wat, we gaan zwemmen. En toen kwam ik in een zwembad, waar was het ergens in, heel goed water of zoiets. En daar hadden ze echt dat hele zwembad uh, versierd met allerlei dus, uh, duivelse dingen. Echt, dat zag er echt uit, het feestje wat daar werd gevierd. Dus, uh, het compenseert ook weer een beetje als ik wil rondloop. Bij nee, het ook gewoon rondlopen. Ja. Schrik is niet zo gauw, dat is ook wel grappig. Wat ik wel verschrik is dat het aantal Amerikanen met vuurwapens in huis sinds 1993 niet zo hoog is geweest, bijna de helft van alle Amerikanen, 47% heeft een wapen of een geweer in huis liggen, voor het e, e, eerst ook uh, de, de, de, de semi-automatische wapens zijn er ook te vinden. Het is dus niet alleen maar zo'n uh, zo geweer waar je denkt, van nou dan doe ik even een, uh, een konijntje voor in de pan. Nee, okay, de pan, ja, Maar, maar er echt semi-automatisch. En weer op, weet je wel. Dat, is, dat moet je ook niet hebben, gewoon. Nee, het is wel even zoeken naar wat Hagel, ja, dat is waar. Ja. De helft van Amerika. Ik kan, kan me daarop ingesteld maar Ja, hebben, nou, dus. om nog over enger ding te spreken. Er no? is een man in New York veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Want hij had een 79-jarige man, die was aan het zingen in een bar hij had erover geklaagd over het zingen en daarna Niks heeft hij hem gewoon vol in zijn gezicht geslagen en <laughs> daarna heeft hij hem door een glazen plaat geslagen en het slachtoffer heeft zijn neus gebroken en verschillende andere botten in zijn gezicht. Nou ja, Colin werd natuurlijk schuldig gevonden aan geweldpleging. En hij werd berecht uh, naar een staatsrecht yeah? dat uh, stelt dus als de dader van een geweldpleging, dat hij meer straf krijgt als de slachtoffer over 65 jaar of ouder is. En dat vind ik ook. Respect voor de ouderen. Ik vind het bizar. Ja. Nee, ik vind het wel goed. 2,5 ja. jaar cel. 2,5 jaar cel. Ja, maar ja, hallo. Je gaat toch niet zo'n 79-jarige man gewoon met zijn gezicht door een glazen plaat heen meppen. Nee, dat is toch Sorry. even net even te gek, zeg. Kijk, als je nou een klein tikje geeft. Nou ja, ja dat dat kan eigenlijk ook niet. Over geweld gesproken natuurlijk, ja. Afgelopen week werd uh, bekend. Ladies and gentlemen, we got hem. Wie nou? This mad dog of the Middle East. Ja, die zoon van Gaddafi, want er loopt nog één gevaarlijk gek rond. Er loopt in Nikker loopt hij rond. En dat is die uh, islam, uh, de Puppe, die, uh, die, is nog ja, die loopt nog vrij. Uh, hoe heet hij? Nicker. Ja, nee. Hij zit in Nicker oh. En hij heet uh, Almighty Might Islam of zo. Dus hij is vernoemd naar het islam. Oh, okay. Dat is echt een hele aparte naam. Is dat... Ja, daar heb ik ook nog wel een artikel over. Ja, ja, Oké, okay, uh, hij loopt er nog zes rond. Hij zegt dat hij zich wel aangeeft dat hij naar Den Haag komt. Altijd leuk, hij had altijd nog een keer naar ja, Den Haag gekomen. Ja, we gewoon een keertje kaas eten hier in Den Haag de, de, de, de, gewonnen. Wat Ure Dam zien en zo, Scheveningen. Oh, hij heeft die ja. gevangenissen gezien. Hij zegt, nou, dat ziet er veel beter aan die uh, rioleringput uh, waar mijn vader in gelegen ja, heeft. Ja, nou, precies. Nou, dat doet hij goed. Dus, het is echt zo'n mooi verhaal ook. Die, die, die, die, die aftocht van Gaddafi weet je, dat die geeft me het slaat. Nou, nu ga ik vluchten, jongens, in de wagens. En dan twee wagens voor, hij in het midden. En dan nog twee wagens erachteraan. Hij, hij was natuurlijk wel vermomd, de Gaddafi in die wagen door de woestijn, dat valt verder ook helemaal niet op ja, maar je, gokt hele toch, je gokt toch dat het de middelste is hoor. Ja, ja, dus een vliegtuig hier overheen een bommetje erbovenop en dan gaat hij dus gaat die vlucht in een in, in zo'n rioleringput en dan een van zijn eigen volgelingen een van zijn veiligheidsmanagers roept dan mijn meester zit hier dat je denkt van, was gewoon alleen in een gewater dus woestijn ingetrokken dat hebben ze vroeger bij Hitler toch ook gedaan maar ja, misschien, misschien zit deze man nu ook in Argentinië. Is het ook een lookalike? Oh ja! Daar hadden we het nog over. Daar hadden we het laatst over met die Hitler. Ja. Ja, Daar heb ik me echt nog één in, in, in, in laten lezen. Ja. Ja, dan, ik wou nog vertellen: er was het een Amerikaans echtpaar. Die, uh, die had een van zijn kinderen Adolf Hitler genoemd. En de andere Aryan Nation, of de Natie. Ja? Die zijn dus uit de oudelijke macht ontzet. Nou ja, belachelijk en dan, uh, gewoon. Ja, maar nou blijkt: er is geen bewijs van misbruik. Het ging alleen maar om de namen. En nu willen ze dus echt per se die kinderen terug. Nou, we zijn echt wel benieuwd of dat dan nou gaat gebeuren. Maar ja, ze zeggen Amerikaanse vrijland. Heeft je hebt het recht je kind welke naam dan ook mee te geven. Al dus va vader Heath Campbell. Maar die kinderen die wo die worden gewoon verknipt. Als jij naar Adolf Hitler heet, heet dan denk je: ik moet gewoon. Ik nou. moet gewoon moorden. Als je Adolf Hitler heet. Ik moet gewoon. Nou. Als jij vernoemd bent naar zo iemand. Ja, het is wel raar. Het is wel, het raar. wel moeilijk. Ja, het is wel raar. Ja, nou ja. Goed, laatste plaatje voor tien uur. Oh, is het ja. dan toch al zo? Ja, het is alweer zover. Ah. De Galactico's. And Marie. Met een die grote weet je hoor. En Marie dus. De Galactico's, en volgens mij komt deze met elkaar... Dat weet je niet zeker. De Galactico's, en dat heet uh, Aunt Marie, met van hele grote al je moeten. Nou, ik weet ook niet of het zo is. Tante Julia. Tante Julia, dat was het, ja, oké. Okay. Nog wat berichtgeven voor het weg hebben we afscheid genomen? Ja, Vertel. een Amerikaan heeft geprobeerd een restaurant in de fik te steken, omdat hij vond dat er te weinig vlees in zijn maaltijd zat. De politie is nog op zoek naar de man. En uh, hij heeft dus naar de vestering gebeld om te klagen. En de medewerker zei van ja, we gaan zo dichter. U kunt morgen terugkomen. Maar ja, hij is goed. Ik kom eraan en ik zal de bol opnieuw inrichten. En korte tijd later gooide hij gewoon een mollet of kokte naar het gebouw. Als je maar de schade bleef, bleef beperkt. Misschien is het lontje uitgewaaid. Ja, dat is waar. Ik heb nog al, al te kort berichtje. Een 36e man uit Culeborg is door de politie aangehouden. Omdat hij ondanks... Uh, hij uit het ziekenhuis was ontslagen. Eh, niet zijn bed wilde uitkomen. Oh, hij ja. vond het heel erg goed. Hij bleef opstandig en bleef opstandig. En uiteindelijk heeft hij toch nog een ander bed gevonden. Namelijk een politiebed. Ja. Hij zei zelfs dat ik kan nergens naartoe. En op een gegeven moment werd hij zo vervelend. Zei we, nou, dan nemen wij jou wel mee. Want uh, we hebben nog wel een politiebed voor je. En hij zal vast al wel een boete krijgen. En natuurlijk mensen altijd afwachten. Zo'n zwerver. Ja, dus die... we kunnen hem gewoon net zo goed in een stay okay of zo zetten. Of in een niet van huis. Ja. ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Ja, Tot later maar weer Tot mijn lekker. spijt deel ik u mee dat het programma Toebak leeft is afgelopen Wilco stapt in zijn auto Jolande springt op de fiets Tot volgende week Hoi hoi, hoi. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5